Drie uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Oud schaadster Adje Keulen-Deelstra is overleden. Dat meldt het Fries Dagblad. Volgens de krant kreeg Keulen-Deelstra donderdag een herseninfarct. waardoor ze in coma raakte. Ze is niet meer bijgekomen en afgelopen middag overleden. Keulen-Deelstra was een van de succesvolste Nederlandse schaatsters ooit. Ze werd in de jaren 70 vier keer wereldkampioen en drie keer Europees kampioen.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 De Amerikaanse politieke thriller Argo heeft de Franse filmprijs César gewonnen voor beste buitenlandse film. De film gaat over een CIA-operatie om zes Amerikaanse diplomaten uit Iran te smokkelen tijdens de islamitische revolutie in 1979. De César voor beste scenario ging naar Amour, een Franse film van de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke. Het is een drama over een ouder echtpaar waarvan de vrouw door een beroerte wordt getroffen. Argo en Amour zijn ook genomineerd voor een Oscar in de categorie Beste Film. De Oscars worden in de nacht van zondag op maandag uitgereikt. In de Amerikaanse staat Washington zijn op een opslagterrein voor nucleair afval zes tanks lek geraakt. Dat heeft de gouverneur van de staat bekendgemaakt. De ondergrondse tanks op het Hanford Nuclear Reservation lekken radioactief materiaal... maar direct gevaar voor de volksgezondheid zou er niet zijn. Volgens het kantoor van de gouverneur zijn er geen bewijzen van vervuiling van de omgeving gevonden...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 Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend... en in die nachtelijke uren staat u nog heel wat moois te wachten. Een bombardement op Nijmegen, dat is niet echt mooi... maar wel verdraaid interessant. Een gesprek met voormalig D66-politicus Boris Dietrich. DNA en genetische manipulatie passeren de revue. En in dit uur Marjolein Februari... Op 23 februari viert M. Drent von Februari, Marjolein Februari, Max Drent... en tegenwoordig Maxime Februari zijn dan wel haar 50 50ste verjaardag. De filosoof, schrijver en columnist is onder meer bekend van de roman... De Literaire Kring, die ook in het Engels werd vertaald... en als columnist van voorheen De Volkskrant en momenteel NRC. Dit jaar verschijnt bij Prometheus van Maxime Februari Maakbare Man. Ze werd geboren als vrouw en gaat sinds 2012 als man door het leven. In 2008 was Pieter van der Wielen in een marathon-interview in gesprek met toen nog haar. En uh, Pieter van der Wielen wordt verrast door een ongewoon item dat Marjolein bij binnenkomst op tafel legt. Onze gast van vanmorgen is schrijfster en filosofe Marjolein Februari. Bekend van haar wekelijkse column in de Volkskrant en van haar roman De Literaire Kring. In haar columns kijkt Marjolein Februari met een scherpe en originele blik naar de actualiteit. Ze stelt zich vaak op als het geweten van de overheid die het goede voorbeeld aan burgers moet geven waar het gaat om de moraal. De moraal van de Nederlandse culturele elite vormt ook het hoofdthema... van haar vorig jaar verschenen roman De Literaire Kring. Het verhaal is geïnspireerd op een ware gebeurtenis. Het Nederlandse bedrijf Vos BV verkocht in 1996... willens en wetens onzuivere glycerine aan een farmaceutisch bedrijf in Haiti. De glycerine werd in hoestdrank gebruikt... en zeker 60 kinderen stierven na inname van het drankje... en tientallen anderen liepen lever en hersenletsel op. Marjolein Februari gebruikte kwestie in haar roman om ethische kwesties aan de orde te stellen. De filosoof werd 45 jaar geleden geboren als Marjolein Drent von Februar. Ze studeerde filosofie, kunstgeschiedenis en rechten. In 1989 debuteerde ze met de roman De Zonen van het Uitzicht. In 2000 werd haar dissertatie Een pruik van paardenhaar en over het lezen van een boek gepubliceerd. In 2001 begon ze columns te schrijven voor de Volkskrant... die in 2004 bijeengebracht werden in de bundel Park Welgelegen. Na eigen zeggen hangt Marjolein Februari wat rond in de maatschappij. Ze vormt als het ware een eenmansdenktank denktank... die zich bezighoudt met uiteenlopende onderwerpen... als de veiligheid van de luchtvaart, de kanon van de Nederlandse geschiedenis... of de verhouding tussen burger en overheid. En als het niet over recht en moraal gaat, gaat het bij Marjolein Februari al snel over bewondering. De bewondering voor mensen als Barbara, Audrey Hepburn, Frans Kafka, Prokofjev, Virginia Woolf en Alice in Wonderland. Luistert u naar Marjolein Februari in gesprek met Pieter van der Wielen. Goedemorgen, ik heb een hoop dingen meegemaakt. Maar u komt hier binnen en u legt een kogel op tafel. Dat vond ik al heel grappig. Ja, dat was ook niet zo erg dreigend bedoeld. Maar ik dacht voordat we het nou vandaag alleen maar over um, allerlei geleerde onderwerpen gaan hebben... is het misschien verstandig om duidelijk te maken dat we het ook over de macht moeten gaan hebben. En hoe kun je die beter verbeelden dan met een geweerkogel? Er staat geen naam ingegraveerd en hij is volgens mij ook niet geladen. Uh, verder staan liggen hier wat boeken op tafel. Die heeft u meegenomen. Uh, uh, voor het geval u iets wilt nablazen. Heeft u trouwens liever dat ik je zeg of heb je liever dat ik u zeg? Uh, je is wel prettiger. Volgens mij komen we toch wel zo ver in drie uur... dat we daartoe uh, besluiten, dus laten we er ook mee beginnen. Ja. ja, en iemand heeft hier appels neergelegd... voor het geval we op de radio appels willen eten, wat mij heel onsmakelijk lijkt. <laughs> um, hoe neem je de telefoon op eigenlijk? Want ik, ik wilde je nog bellen, maar ik had een conflictje met de telecomaanbieder. Ik ben er niet aan toegekomen. Neem je de telefoon op met Marjolein Februari of Marjolein Trent? Uh, ik neem nog steeds de telefoon op met Marjolein Drent, omdat ik dat mijn hele leven al zo gewend ben. Maar het zorgt wel voor veel verwarring mensen die weer ophangen omdat ze denken dat ze de verkeerde aan de telefoon hebben. Um, en eigenlijk is het de enige gelegenheid waar ik me nog stelselmatig Drent blijf noemen. En verder, uh, bedoel, want, want als, als wetenschapper was het lange tijd de naam onder de naam Drent, en als schrijver onder de naam Februari. Dat soort onderscheid bestaat dat nog? Nee, het ligt niet helemaal. Ja, het ligt ook wel aan mij dat dat vervaagd is. Ik heb ooit een boek geschreven onder twee namen tegelijkertijd. En dat was een soort helingsproces. Want het is natuurlijk toch een uh, pathologisch geval dat je een pseudoniem nodig hebt om een, uh, een andere functie in te nemen in de maatschappij. Dus ik had, ik, ik had ook wel wat last van uh, een, een gespleten persoonlijkheid. En toen ik dat boek heb geschreven onder twee namen tegelijkertijd, was dat een soort uh, helingsproces. En dat is ook gelukt. Dus je hebt eigenlijk een uh, nieuwe identiteit aangenomen? Daar kwam een heel nieuwe persoonlijkheid uit voort, zelfs ja. En uh, vervolgens toen ik voor de krant begon te schrijven... vonden ze ook dat ik mijn voornaam helemaal voluit moest, moest uh, gebruiken. En daar is een soort monster uh, uit, uit opgestaan. En dat monster heet Marjolein Februari. Samengesteld uit allerlei delen van mijn persoonlijkheid. En sindsdien spreekt iedereen mij zo aan. Dus nu heet ik ook zo en nu... Uh, nu functioneer ik ook zo. Maar telefoon opnemen, dat, dat is een laatste stap. Dus, uh, en Drent van februari, dat bestaat helemaal niet meer? Jawel, ook nog wel eens, ook nog wel eens in, in hele deftige rollen. Dat is ook als een ik, deftige uh, naam ten slotte. Uh, uh, maar dat vooral als ik uh, echt professioneel als, als filosoof ergens binnenkom. Maar zodra er iets schrijverigs bij komt, dan wordt het al gauw februari... Je zei, het is ook een nieuwe persoonlijkheid geworden. Waarin verschilt die van de oude persoonlijkheid? Um, nou, dat is een heel intiem verhaal over de reden waarom je überhaupt begint aan een pseudoniem. Um, voor sommige mensen heeft dat praktische redenen. Maar voor anderen er zijn veel cijfers die het ook wel nodig hebben... omdat je op het moment dat je schrijft toch een ander mens bent... dan wanneer je gewoon vrij rondloopt. En bij mij was dat ook wel zo. En omdat het nu, ik ben begonnen als M februari, niet Marjolein, maar M... Um, merkte ik dat ik veel ontspannender was, vrolijker, opgewekter... Uh, um, dan mijn toch wat verlegen zelf... Uh, self-conscious uh, persoonlijkheid, wanneer ik Trent heette. Uh, dat maakt het natuurlijk veel makkelijker. Ik wil zeggen dat je kunt gaan schrijven zonder andere, ander, allerlei belemmeringen... die je anders in je dagelijks leven hebt. Ik heb, uh, ben de afgelopen jaar nogal veel in boekhandels geweest. Bibliotheken om met mensen over de jongste roman te spreken. En uh, daar wordt er vaak naar gevraagd. En om, om die reden dacht ik, ik kan het misschien het beste uitleggen met een beeld wat ik ooit gebruikt heb in mijn proefschrift. Want een proefschrift is dat boek... wat ik onder die twee namen tegelijkertijd heb geschreven. Um, en ik ben ermee begonnen uit te leggen hoe dat zit, die twee persoonlijkheden. En het beeld dat beeld deed ik op um, in, de, in de kringen van mijn schoonfamilie. Die wonen buiten op het platteland, hebben veel paarden. En daar vertelde iemand mij op een gegeven moment... dat ze uh, paardenfokkers... Um, een paard verkopen aan iemand die heel ver weg zit, zeg een Arabische sheik. Dan kun je een paard opsturen, maar dat is een dure onderneming... want die moet je op vliegtuig zetten en dat is uitermate ingewikkeld. Vaak verkopen ze het paard al in embryonale staat. Dat kun je ook versturen, een embryo... maar dan moet je daar een, een apparaatje voor maken om het op temperatuur te houden en zo. Het um, dus was eigenlijk ook duur en het is lastig. En het truc die ze hebben gevonden is dat ze halen een paardenembryo uit een paard, stoppen dat in de baarmoeder van een konijn, zetten dat konijn op het vliegtuig, en dat komt vervolgens aan bij die Arabische sheik die het heeft gekocht, die haalt paardenembryo weer uit het konijn, stoppen het in een draagpaard, en uh, zo wordt het uh, opgevoed en opgefokt. En, en als het dan gaat over uh, Marjolein Drent en Marjolein Februari, wie is dan het paard, het embryo en wie is het konijn? Nou, toen ik dat hoorde, toen dacht ik dat is precies het beeld wat ik eigenlijk altijd over mezelf heb gehad. Um, het, het schrijverschap is inderdaad het paardenembryo. Dat is nog iets wat in embryonale staat verkeert, maar wat iets enorm groots kan worden. Iets heel majesteitelijks zoals een paard. En zelf ben ik uh, een konijn en tamelijk um, onopvallend. En, um, ik moet ook als konijn door het leven, maar in mij leeft en huist dat enorm geweldig wat ooit nog eens tot grote wasdom zou komen. Jij zit ook in de, in de raad voor de, de luchtvaartveiligheid of zoiets. Ja. Zou je, dit... zou, zou je daar drie uur over kunnen spreken? Is dat zo fascinerend? Uh, um, nu moet ik even omschakelen van onderwerp. Um, ik dacht dat je dacht dat het on onveilig was om, uh, om, om paarden in een vliegtuig en een konijn te versturen. Dat ik daar het hoofd nee, van heb. Nee, nee, dat was en... niet mijn vraag. Waar waarom, ik, waarom ik dit vraag is, omdat je uh, daar eigenlijk, dat lijkt me een, een konijnenbaan. In zekere zin, als we deze beeldspraak vasthouden. Weten die mensen, als je daar zit en, en zit na te denken als jurist en filosoof over transportveiligheid, dat er stiekem een schrijver in de midden zit? Jawel, jawel, jawel. Wat, wat er gebeurd is in het proefschrift... is dat ik inderdaad um, die twee op een of andere manier naar elkaar heb gebracht. Je hebt, die, je hebt dat, dat konijnen bestaan en die, die wetenschap had in zekere zin... Uh, je beoefent wetenschap als konijn en je zit, ik heb het schrijverschap daarbij gebracht... met uh, de mogelijkheid dat het apart wordt. Um, sindsdien ben ik eigenlijk een soort combinatie van de twee geworden. Zeker sinds ik in de krant schrijf waar ik probeer om tegelijkertijd een paard en een konijn te zijn. Um, um, wat een beetje moeilijk is, maar af en toe lukt het. Lukt het onmogelijke. En de dingen die ik tegenwoordig doe, daarvoor word ik wel uitgenodigd... op basis van de, van de, van de essays en de columns die zijn verschenen. Dus het is, dus het is eigenlijk is nodige, bij elkaar gekomen? nodig het hele pakket tegenwoordig in één klap uit. En voor jezelf, is, is een van de twee het geweten ten opzichte van de ander? Ik bedoel, je zou de beeldspraak kunnen hebben van het paard en de konijn... maar je zou ook kunnen zeggen, het is een soort drie-eenheid. Marjolein Trent van Februari, Marjolein Trent en Marjolein Februari. Is, is, heeft dan de ene functie ten opzichte van de ander... dat je normaal als, als konijn door het leven gaat... maar dat het paardenembryo als geweten dient voor jezelf? Nee, het is geen geweten. Het is, het is iets heel wilds. Het is dat wat, wat ongeremd is en wat niet aan aan wetten en regels gebonden is. Dat is natuurlijk het voordeel van literaire schrijven boven academisch schrijven. Dat je in de, in de literatuur en ook in de literaire essayistiek. achter je eigen nieuwsgierigheid kunt gaan aanhollen... zonder dat er van tevoren uh, methodes uh, klaar liggen... volgens welke je dat allemaal moet verantwoorden. Um, voor zover ik een konijn ben, de meeste mensen... Doen hun werk als een konijn en je moet dat ook wel, je moet een gewetensvol konijn zijn. Waarom doen de dus die... meeste mensen hun werk als een konijn eigenlijk? Of verliezen we ons in beeldspraak? Nou ja, kijk, er is een soort alledaagsheid van bijvoorbeeld wetenschap oefenen, maar ook professioneel werk doen als arts of als jurist of als, als uh, middenstander en een supermarktbeheerder. Um, dat zijn dingen waarbij je in een functie stapt s morgens, op het moment dat je op je werkplek aankomt. En er zijn bepaalde verwachtingen en daar stap je in. Het is niet zo wild en ongereglementeerd als literatuur schrijven. Dus dat is een aspecten van het, het, het gereglementeerde ervan. En, uh, maar dat moet je natuurlijk wel zeker als je, je moet niet je geweten ergens anders vandaan gaan halen, want dat zou niet best zijn. Misschien heb je je geweten ook niet elke dag nodig. Want ik wil het even hebben over die, die Fred Spijkers kwestie. Dat is vanochtend weer in het Pieter van Vollenhoven. Die heeft zich uh, teruggetrokken, niet geheel vrijwillig... of althans wel vrijwillig, maar onder druk um, als bemiddelaar in die kwestie. Fred Spijkers, dat was een klokkenleider bij Defensie... die al in 1984 waarschuwde tegen uh, ondeugdelijk materieel... Um, dat is, dat is eigenlijk een interessante kwestie. Want dat is iemand die als een, als een konijn naar zijn werk gaat... en op een dag uh, geconfronteerd wordt met een kwestie... die hem uh, tot een gewetensvol persoon moet maken. Ineens moet hij een, een, een querulant, of hoe je het ook noemt, worden. Ja, nou, een querulant, dat is pas twintig jaar later dat je dat wordt, geloof ik. Ja, dat is dat natuurlijk een beetje de kip een... vraag Ben je al een querulant of word je het? Nou, ik, ik, ik schrik er heel erg van dat klokkenluidersverhaal uh, tegenwoordig in, in termen van querulant wordt beschreven. Het is natuurlijk... Uh, je mag hopen dat iedereen zo gewetensvol is... om te zien, er gebeurt iets in mijn werkomgeving waar ik het niet mee eens ben. En ik vind dat ik daar iets aan moet doen. Nou, de eerste stap is dat natuurlijk dat je dat binnenshuis doet. Maar dat is in dit geval ook gebeurd. Je moet niet meteen naar de krant lopen. Um, er zijn wel allerlei... Er is een heel traject voor wat je moet doorlopen. Maar... Um, als dat niet lukt, dan zul je toch op een gegeven moment naar buiten moeten komen. En natuurlijk roept een organisatie die op de vingers getikt wordt... van, we hebben hier te maken met een querulant. Maar uh, ik houd niet zo van dat begrip. Nou, ik heb, ik heb Fred Spijkers onlangs aan de telefoon gehad. en Het is, het is een aardige man, het is een, een, een bevlogen man. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die hem spreken... omdat het ook een, met, met een, hij praat met een zekere maat van energie en verbeterheid... dat mensen die hem aan de telefoon hebben denken... ach, ik heb hier met een, een querulant van doen. Maar jij zegt nou ja, dat is het resultaat. Ja, dat is het resultaat. Want je loopt natuurlijk eindeloos stuk op dingen. En in dit geval, um, ik merk ook wel dat alweer bij die rondgang... die ik heb gemaakt langs, uh, langs boekhandels en zo... een gesprek met mensen die boeken lezen en dus ook kranten lezen... dat uh, veel mensen erg geschrokken zijn van dit soort zaken de laatste jaren. En van de manier waarop het wordt afgehandeld... zowel door de overheid als door de pers. Omdat... Uh, over het algemeen dit soort klokkenluiders toch wel sympathie hebben. En ik denk dat uh, je erg moet uitkijken dat je uh, het vertrouwen van de bevolking niet kwijtraakt... Uh, door dit niet op een nette manier af te handelen. Dus ik hoop dat dat nu alsnog gebeurt. Het maar het is, dan, bedoel, is dat nog mogelijk? Want, want dit begon in 1984. Al in 2005 is er een soort gelijk aan hem gegeven, maar dat moest nog een beetje financieel worden uitgedrukt. Ik bedoel, deze kwestie speelt al zo ontzettend lang dat dat kan bijna niet meer netjes opgelost worden. Nou ja, ik, ik, ik, ik zou vertellen dat, dat op grond van deze zaak en nog twee of drie andere zaken, ik zelf uh, steeds thuis in mijn werkkamer tegen mezelf moet zeggen... van ik moet oppassen dat ik geen querulant word. Want eh, of een paar van dit soort zaken... heb ik vrij regelmatig in de volkskant geschreven, in de column. En je merkt dat daar geen enkele reactie op komt. Dat ook eh, de rest van de pers het niet oppikt. Dat er helemaal niemand in meegaat. En dat maakte mij... Kijk, in de zaak Spijkers, is er een politicus geweest... staatssecretaris die Spijkers bedreigd heeft. was een zittende politicus... Um, ik heb dat toen in de krant geschreven. Wie was van, dat? moet daar niet wat aan gedaan worden. Ja, uit pure verdringing ben ik zijn naam kwijt. Heet, uh, uh, uh, ik, ik durf niet te zeggen, want ik, ik heb zijn naam maar goed, voor de geest. In zeg ik de verkeerde en dan krijgt okay. die. Het Dat zou ook niet aardig zijn. Dat uh, zou ook niet aardig zijn. Um, ik, ik, heb, ik, ik heb dat echt bewust verdrongen, omdat ik dat twee, drie keer in de krant heb geschreven: van we hebben hier met de staatssecretaris te maken die bedreigt een klokkenluider. Er moet er niets aan gebeuren en er gebeurt helemaal niets. En dan loop je tegen diezelfde muur aan. Dus ik heb tegen mezelf ook moeten zeggen... van ik eh, moet nu even iets vrolijks gaan doen... want anders dan, eh, ga je er ook in vastdraaien. Maar wat ik... is dat dan? Want bedoel, Waar gaat het mis? Waarom zijn dit soort zaken... Eh, bedoel, is dat uiteindelijk gewoon iets, iets heel menselijks? dat mensen zich bedreigd voelen? Of, of wat, wat is het mechanisme dat maakt dat zo'n zaak spijkers zo lang kan voortslepen... en eigenlijk dat daar zo'n enorm circus op gang komt... waarin zo'n man bedreigd wordt en, en uh, voor gek wordt verklaard? Ja, ik weet niet goed wat het is. Ik merk dat de enigen die dit soort dingen echt werkelijk interesseren zijn studenten. Ik krijg vrij veel studenten langs van faculteitskrantjes en zo... die... Uh, zich ook afvragen: van wat is hier aan de hand? Waarom zijn er een aantal zaken in Nederland die maar steeds niet, zelfs niet doordringen tot de kranten of de, de actualiteitenprogramma's? Um, en dan, dan, dan wordt mij steeds de vraag gesteld: uh, is dat een kwestie van macht? En dan mensen die er geen belang bij hebben dat dit aan de orde wordt gesteld. Ik weet niet wat het is. In ieder geval lijkt het mij heel erg onverstandig, want dat woekert door. En uh, het maakt dat. Uh, als het hele maatschappelijke middenveld eh, waar we altijd zoveel van verwachten langzamerhand wat, eh, wat ergwanender en cynischer begint te worden. Ik hoor een soort, soort schijnbare tegenstelling. Misschien kun je dat even uitleggen. Aan de ene kant zeg je, mensen verliezen het vertrouwen in de overheid door dit soort kwesties. En aan de andere kant zeg je: het interesseert niemand ene klap die tegenaan niet samen lijkt me. Nou, het interesseert mensen wel, maar het zijn de mensen die het interesseert, zijn degene die er niets aan kunnen doen. En uh, op plekken waar je er wel iets aan zou kunnen doen, zijn we toch erg bezig met allerlei opvinding die iets minder uh, belangrijk lijkt. In ieder geval zou ik zeggen: uh, los het nu eindelijk maar eens een keer op. Um, Dat is makkelijk gezegd. Nou, ik zag een tijdje geleden een voorstelling van uh, Mug met de Gouden Tand, Inside Out. En die voorstelling die gaat precies over dit. Uh, Principe. Het principe gaat over een, een, een uh, getrouwd of ongetrouwd stel. Twee vrouwen waarvan de een um, zich begint vast te bijten in de zaak Aya, Ayaan Hirsi Ali. En die, die heeft ook het gevoel dat daar onrecht gebeurt. En die draait daar zo in door dat ze op een gegeven moment in bed gaat liggen met uh, dekbed over de hoofd. En um, dat, dat neemt wel eens ook ernstige vorm aan dat ze daar op een gegeven moment ook doodgaat in dat bed. Het pure ellendigheid, een gevoel van onrechtvaardigheid. Um, dus ik denk altijd maar tegen mezelf... zover moet je het niet laten komen... en zover moet in feite niemand het laten komen. Maar als je zegt zover moet je het niet laten komen... dat zeg je tegen jezelf omdat je zelf de neiging zou kunnen hebben... om, om, om gek te worden van dat onrecht? Nou ja, het is heel vervelend. Maar waarom trek je dat zo aan? Ik bedoel, jij bent niet Frits Pijkers. Nee, maar... Dit is een soort columnistenopwinding. Um, je hebt een, toch een bepaalde functie in zo'n krant. En je denkt, het zou mooi zijn als je eens een keer iets aan de orde stelt... en nog een keer en nog een keer en nog een keer... dat het uh, ook overgenomen wordt. Um, en als dat niet gebeurt, dan denk je, dan vervul ik mijn rol niet... Goed. Dus, dus, zijn dus het schrijven dan... van een column op zich geeft geen voldoening, want je zou kunnen zeggen je hebt een kanaal, de meeste mensen die ik had zelf van de week een conflictje met mijn telecom aanbieder, waardoor ik tegen muren van 0900 nummers liep en je kunt nergens naartoe, maar een columnist die heeft een, een podium, die, die kan het van zich afschrijven dat zou toch voldoening moeten geven? Ja, maar goed ik, nou ja, dat, dat is het gevaar van het columnistendom dat je er op een gegeven moment zelf vreselijk rijk en beroemd van wordt althans het eerste wat minder dan het tweede en um, dat het heel erg goed is voor je carrière. En datzelfde geldt van, voor het schrijven van een roman over zo'n soort zaak. Het is enorm goed voor je carrière. Je krijgt een prijzen, en, en, en lof en, en roem. En um, het zou natuurlijk ook prettig zijn als het ergens terechtkomt. Als het iets uithaalt. Um, als we alleen maar columns schrijven om de columns te daar is, wat, wat, daar is de krant ook niet voor bedoeld. Wat zou je dan willen? Dat iemand jouw column leest en, en, en er uh, werk van maakt. En, en eer herstel geeft aan uh, degene wiens onrecht beschreven stond in jouw column? Um, nou, ik, ik denk um, dat het in ieder geval niet een groot succes is. dat je in een krant schrijft in de zaak: spekkers, is de heer Spijkers bedreigd door een staatssecretaris en moet daar niet eens wat aan gebeuren, en er heerst een doodse stilte. Dan heb je toch iets verkeerd gedaan als columnist. Maar dus dat, dat dat, zijn, het is zijn ook verwijnd, mijn... dat treft niet alleen de overheid, dat treft ons allemaal. Dat is, wat jou ergert is de stilte. Ja, het, het, het, het treft ook de pers, ja. En dus ook het publiek. En ook het publiek. Ja. Ja, deze zaak had, had echt allang opgelost moeten zijn. En jij zegt, ja, dit is, dit is niet, bedoel, het gaat niet alleen om de zaak Spijkers. Er zijn heel veel van dit soort zaken. Ja. Het is een, een symptoom van iets wat, wat dieper zit. Wat is dat? Uh, nou ja, afgezien van dat machtverhaal... maar ik ben heel, heel on onnozel op het punt van macht. Ik, ik, ik snap nooit precies hoe lijnen lopen... en wie allemaal belang waarbij hebben. Um, dus dan moet je het iets uh, systematischer aanpakken... En dan is het een neiging om te denken, nou, de anderen zullen het wel oplossen. Um, he, je, je leest ergens iets over, je hoort het, je denkt, nou, het is schandelijk. Dat zou toch anders moeten. Maar het zal vast wel goed komen, want de anderen lossen het wel op. En, uh, nou ja, dat, uh, dat lukt dus niet altijd. Nee, maar dat is wel een begrijpelijke neiging. Dat, dat zou ik zelf ook hebben. Dat je, dat je iets heel onrechtvaardig vindt... en vindt dat ze er wat aan moeten doen... of dat de anderen daar eens wat op, op zouden ja. moeten doen. Ja. Maar ik zou zelf eigenlijk ook niet weten... wat ik voor de arme heer Spijker zou kunnen betekenen, bijvoorbeeld. Nee, nou ja, we, we praten er nu alweer... Uh, een poosje die, over. Een poosje over. En je mag hopen dat dat uh, ergens gehoord wordt... en dat er eens wat haast mee wordt gemaakt... Um. Ik heb, een, ik heb uh, wat vragen voorbereid. Maar ze zeggen dat als je een interview heel goed voorbereidt. dan blijf je uiteindelijk over met één vraag. Ik heb er. Vijf, nou ja, die vijf vragen die ik heb opgeschreven. Die kunnen eigenlijk ook wel wachten. Um, is dit een rode draad in, in jouw werk? Zoeken naar, naar de moraal en rechtvaardigheid? Nee hoor, dit is een rode draad in de kolom. In de, in de ik, ik denk dat een. Uh... Een, ik denk inderdaad dat een columnist een functie heeft, tenminste zeker op de plek waar ik zit. Dat is weer anders. Als je, als je een column in de AWB gids hebt, dan heb je weer een hele andere functie. Maar deze plek neemt, uh, uh, heeft, heeft de opdracht in zich dat je dit soort dingen... Um, is dat expliciet duurtstijd. gezegd? Of, want, want hoe gaat dat? Want nu, nu speelt deze kwestie. Zou dit jouw column kunnen zijn zaterdag? Um, Nee, want ik had besloten dat ik hierover op zou houden. Uh, ik zit nu in de zomerstop, maar ik heb daar alweer spijt van. Ik denk, wat, waarom heb ik toch geen godsnaam vakantie genomen? Want ik had wel een ander onderwerp. Maar, uh, en dat, dat ligt ook een beetje in deze, uh, deze orde. Het gaat over de, de, de ruzie tussen de psychiaters en de zorgverzekeraars... Um, maar ik doe niet altijd alleen maar uh, recht en ethiek. Ik doe ook uh, kunst en, en literatuur, ook in de krant, overigens. En um, uh, ik ben niet, ben niet altijd zo serieus met ethiek bezig. Um, maar goed, het, het, ja, het is een columnistiek, columnistiek onderwerp. Dit is het Marathon Interview. U luistert vandaag naar... Filosofe en schrijfster. Marjolein Februari in gesprek met Pieter van der Wielen. Ze begonnen om negen uur. Gaat uw gang verder. Ja, we hadden het over, over namen uh, in, in, aan het begin. Uh, Marjolein Februari is tegenwoordig je naam. Maar als je in hele zieke kringen komt, dan zeg je ook nog wel eens Drent van Februari. Wat zijn dat voor kringen? Nou, zieke kringen, het heeft meer te maken dat het een soort uh, representatieve naam is waarbij waar, waar iedereen kan zien dat die twee aspecten erin zitten, maar. Welke twee dat... aspecten. nou ja, dat ik wel eens waar Drent ben, maar het is met name voor de postbode heel handig. dat um, en vroeger had ik het op de deur staan, nu trouwens niet meer. maar als er dan post voor februari kwam, dan denkt de postbode van, oh ja, dit zal wel dezelfde naam zijn als de post voor Drent komt, dan, uh, dan kon hij uh, ook zien dat ik dat was. Het is, ik, bedoel, maar... ik weet niet of het echt een adellijke naam is... maar het, het, het, klinkt, het klinkt hartstikke chic, Drent van februari. Ik krijg een soort 19e-eeuwse voorstelling... van een, van een hele uh, chique, geleerde, uh, rijke familie. Of zijn het allemaal... Ja, het klinkt wel mooi, maar ik, ik ben helemaal niet zo als zodanig geboren. Ik heb die naam ergens opgedaan, halverwege mijn leven. Ook nog eens. Gaandeweg. Dus mijn familie heet helemaal niet zo. Die heet een, uh, uh, gewoon gewoon Dat klinkt al een stuk minder. En woonde in een rijtjeshuis... Een... Nou, wij zijn flink uh, heen en weer geholpt. Dus uh, een rijtjeshuis hebben we ook nog gewoond, jawel. Maar is het, ik bedoel, is, is het een chique familie? Um, nee, je definieert chique. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik vind, iedereen is een chique familie die zich fatsoenlijk uh, gedraagt. Ik las vanmorgen, en nee, gisteren Marianne Weber. Ik weet eigenlijk niet precies meer waar. En uh, die had het over het verschil tussen... Uh, de lagere klasse en de hogere klasse. En die riep van, dat maakt allemaal niks uit... zolang je maar fatsoen in je donder hebt. En uh, daar ben ik het ook mee eens. Nou, ik geloof wel dat jullie fatsoen in je donder hebben... maar als je het zou moeten definiëren in termen van lage en hoge klasse... is, is dat... Uh, waar, waar zou het dan uitkomen? Het dat is, dat is... Nou, het, het heeft me wel bezig gehouden in mijn leven... omdat uh, mijn familie eigenlijk heel moeilijk daarin te plaatsen is. In en, en eerdere generaties zijn ze ook weer vreselijk boven en onder hun stand getrouwd... Um, maar ja, zeg eens wat. Gewoon. Uh, Gegoede middenklasse? Ik weet het niet. Er is een, een flinke, in sommige takken van de familie, flinke emancipatieslag geweest. Zeker bij mijn grootvader, van vaderskant, Drent dus, die uh, echt van, uh, van een zeer eenvoudig komaf was. En die. Uh, in zijn leven een klap, een flinke stap vooruit heeft gezet. en behoorlijk rijk is geworden. Echt erg, echt erg rijk. Um, waar mij, waardoor mijn vader alweer van, uh, van, van goede komaf is. En, en waar w heb je de naam op gedaan, Drent van Februari? Hoe doe je dat, een naam opdoen? Ja, mensen doen namen op in hun leven. Ik, ik, ik... is mij nooit gebeurd. Nee, ja, het, het kan alsnog. Um, nee, ik, ik heb al twintig jaar gesprekken met interviewers hierover. Na twintig jaar zeg ik van, ik, ik vertel het niet. Je komt er niet achter, dus uh, laat het maar liggen. Is dat, maar, is dat omdat, er, omdat daar iets zit? Of is dat gewoon omdat het ook wel leuk is... om een soort mysterie uh, in stand te houden? Ja, beide. Beide. En, en privacy is een groot goed, meneer Van der Wielen. Oh, dat hoef je um, mij niet te vertellen. <laughs> dus... Uh, ja goed, je levert al zoveel uit. En, en op een gegeven moment heb ik bedacht dat ik dit niet vertel en dan moet je het volhouden ook. Uh, het is ook verder niet zo heel erg belangrijk, maar, maar ik heb dat. Uh... Nee, het is ook niet zo heel erg belangrijk misschien. Maar um, hoe, hoe was dat thuis? Want, want ik bedoel, ik had zo'n mooi beeld van Drent van februari, uh, hele zieke familie waar de hele dag uh, werd gelezen en piano werd gespeeld. Uh, maar misschien is het beter om het als een open vraag te formuleren. Uh, vertel eens iets over hoe dat thuis eraan toe ging? Nee, viool werd er thuis gespeeld. Mijn, mijn vader die uh, um, wilde eigenlijk vioolbouwer worden. Maar zijn vader, die, die het zelf eigenlijk vrij goed gedaan had in zijn leven... die dacht, ik, ga, ik heb nou niet zoveel geld verdiend en zo hard gewerkt. Die had uh, geld verdiend met een uh, textielfabriek... die hij net op tijd had verkocht toen ik klein was. Want daarna, als hij hem daarna had verkocht, dan was de hele markt alweer ingeklapt... Um, maar goed, hij vond in ieder geval niet dat zijn zoon uh, vioolbouwer moest gaan worden. Want dat uh, leek hem niks. Dus daar is vreselijk over onderhandeld. En uiteindelijk is mijn vader architect geworden. Wat een soort uh, compromis was tussen vioolbouwer en zakenman. En, uh, maar er werd dus wel veel viool gespeeld. Mijn moeder speelde ook wel viool. Ze zei, zei het minder goed dan mijn vader. En uh, ik ben er erg opgevoed met strijkkwartetten en... Uh, en mijn moeder was erg geïnteresseerd in poëzie. Dus het, het, nee, het was wat dat betreft wel netjes. Een goede basis meegekregen heet dat tegenwoordig. Ja, ja. ja. En, en uh, ook drie studies gedaan. Rechten, filosofie, kunstgeschiedenis. Uh, was dat omdat je je anders verveelde? Omdat je zo goed kon leren? Of, of had je iets te bewijzen? Waarom doe je drie studies? Um, nou, allemaal tegelijk. Ik denk dat ik op alles ja kan zeggen. Ja, vervelen en iets bewijzen. Nou, iets bewijzen niet... Um, hoewel er natuurlijk altijd zoveel dingen zijn die je niet kunt dat het prettig is als je iets wel kunt uh, ik was heel jong toen ik ging studeren, 17 en ik wilde filosofie gaan studeren en vraag me in godsnaam niet waarom, want dat kan ik me niet meer herinneren maar ik had ergens gelezen dat filosofie alleen dat dat niks was je moest ook een, een positief vak studeren want dan kon je tenminste ergens over filosoferen en toen ben ik gaan wegstrepen en daar kwam kunstgeschiedenis uit Um, zodat uh, ik dat tegelijkertijd ben gaan doen. Um, um, nou ja, en wat die ethische belangstelling betreft. Dat is, die columnistiek heeft dat heel erg opgeroepen. En, en, um, waardoor je rol gaat innemen van Geweten van de Natie. Maar eigenlijk was ik um, aanvankelijk filosofisch helemaal niet zo geïnteresseerd in ethiek. En toen ik uiteindelijk voor ethiek koos, was ik dat ook heel erg. Uh, academisch en literair en heel weinig moralistisch. Dus ik ben pas de laatste jaren zo moralistisch geworden. Dat was ik daarvoor helemaal nooit. Het was, ik geloof dat je erg erg geïnteresseerde voor, voor de oude Grieken... in, in die vroege periode. Nee, nee, nee, nee helemaal niet. Ik, ik ben nooit zo erg historisch geïnteresseerd geweest. Ik was, toen ik binnenkwam bij filosofie... al vrij snel um, van plan om uh, logica te gaan studeren. En Ik heb dat ook vrij serieus gedaan, tot het eind aan toe... Um, dus ik zat heel erg aan de, de beta-kant van de filosofie. Logica, kennenleraar, wetenschapstheorie. En logica in Utrecht was erg goed. Um, we zaten daar bij Dirk van Dalen. Dus er was een hele directe link naar het wiskundeinstituut. Anders dan in andere, bij andere universiteiten. Um, en ik vond het eigenlijk heel mooi, die, die ordelijkheid ervan En die religieuze, die religieuze aspecten van de wiskunde. En pas langzamerhand toen ik in aanraking kwam met die ethiek, begon ik dat leuk te vinden... vanwege de, de literaire kanten van uh, het maken van allerlei scenario's. Het voor dat mensen in die in die situatie verkeren... wat, wat moeten ze dan gaan doen? Um, maar ik heb ethiek toch eigenlijk altijd op een hele logische manier aangepakt. Ordenen, uh, begrippen definiëren, analyseren... Um, en eerst eindeloos doorexerceren... voordat je überhaupt toekomt aan zoiets als een oordeel of een mening. Het is eigenlijk grappig dat je zegt uh, de religieuze kant van de wiskunde. Dat, dat bedoel dat je juist zoiets ongrijpbaars als God... met zoiets heel concreets als de wiskunde uh, probeert te bereiken. Ja, maar wiskunde is niet zo concreet. Uh, het fascinerende ervan was dat je al vrij snel... als je bezig bent met bepaalde wiskundige bewijzen... Um, het bewijs stap voor stap nog wel begrijpt. Maar dat je echt niet meer begrijpt waar het over gaat. Omdat, omdat wiskunde misschien wel helemaal niet bestaat... en zomaar een menselijk verzinsel is. Nou, omdat het te snel, uh, te snel heel erg moeilijk wordt. Zodat je uh, uh, aan de grenzen van je eigen intellect komt... en denkt van ja, ja ik begrijp het nog net, maar eigenlijk ook... Bijna niet meer. En daar begin je te zweven. En je komt zo ver in. ver weg in je eigen hoofd. dat, je, dat het hetzelfde is. als het religieuze ontzag voor de, voor de, het, het, het, de grootheid van de kosmos, bijvoorbeeld. Het is een soort trip. Nou, ik zag van de week een, een plaatje in de krant staan. van een, uh, iets uh, sterrenstelselachtigs. En dat, dat stond onder dat dat licht kwam tot ons. van 100 miljoen jaar geleden. Nou, als je dat probeert te begrijpen, dat zijn dimensies waarin je zelf niet meer kunt denken. Ons, ons brein is te klein om dat te overzien. Vijfduizend jaar kun je nog net vatten, maar honderd miljoen jaar niet. Dus dat wil zeggen dat je beseft dat de, dat de schepping groter is dan je ooit zult kunnen begrijpen. En datzelfde besef dat kun je hebben in de wiskunde als je aan het eind van een heel erg langdurig bewijs komt... en je denkt, ik heb het stap voor stap wel begrepen... maar het overzicht daarvan waar we het nou eigenlijk over hebben... dat begrijp ik langzamerhand niet meer. Dus het, het ontrafelen van het grote mysterie... Uh, dat gebeurt zowel via de filosofie als, als via uh, de wiskunde. Kunstgeschiedenis kan ik ook nog wel thuisbrengen. Dat heeft ook iets te maken met, met, met hele hoge, grote dingen. Maar dan rechten erbij, dat is misschien de vreemde eend in de bijt. Nou ja, het is een snelle ontwikkeling geweest in mijn uh, studietijd. Ik begon dus eigenlijk... Ik, ik hoorde laatst een lezing van iemand die, die kwam weer aanzetten... met het verschil tussen waarheid en betekenis, truth meaning. en Je kunt zeggen dat wiskunde en religie gaat over de waarheid. Wiskunde, kun je begrijpen, het gaat over de waarheid. Maar het heeft eigenlijk heel weinig betekenis. Je kunt het er wel aan, aan verlenen, maar dan ga je weer invullen. Um, en ik langzamerhand... Dat dat ik toch ben gespecialiseerd in ethiek en niet in logica... had te maken dat ik gegrepen werd door het verschijnsel van de betekenis. Een betekenis is betekenis geven aan de dingen die er gebeuren. Hoe je met elkaar samenleeft, wat je moet doen, wat we daarvan vinden. Mensen hebben vertonen gedrag, handelen op een bepaalde manier... en vervolgens kun je daar ook nog een oordeel over vellen. En dan, dan, dan raak je eigenlijk alweer wat verder weg van, van de wiskunde... en dan ga je dichter naar het menselijk samenleven, gedrag. Nou, en dan is de stap naar het recht um, wel het komt weer wat dichterbij. Je had het eerder over paarden en konijnen. Uh, het paard het is de, de schrijver, het paardenembryo, maar we leven als konijnen, we doen gewoon ons ding. Is het recht voor de konijnen? Uh, jawel, het, maar ik, ik denk dat er te veel wordt neergekeken op recht. recht. Het rechtstelsel is ook wel weer heel erg... Mooi, het is misschien niet zo religieus als, uh, als allerlei uh, wiskundige systemen, maar er zit toch in de systematiek van het recht eigenlijk ook wel iets religieus. In de prachtige ordening die het heeft, die op een gegeven moment zelfs ook je verstand te boven gaat. Um, je kunt als, paard, als paardenembryo toch heel wat, wat beleven aan het recht. Recht is ook heel literair. Um, het is alleen al een mooi Taal. Ik heb het eerste jaar dat ik recht studeerde enorm opgeleefd... Om gewoon al die woorden te te Ja, te is lezen dat zo? Want Ju juridische taal heeft, heeft bij, bij veel mensen, en, en ook zeker bij mij, de neiging om, om me gewoon woest te maken. Ik heb een conflictje met mijn telecomaanbieder... en dan krijg ik zo'n brief uh, van, van die types... en dan hebben ze hoogdravende juridische uh, termen daarin staan. Dat, dat maakt mij woest. Ik denk, ik spreek je moerstaal. Dat zijn de mindere studenten die moeten laten zien... dat ze een studie hebben afgerond en die gaan dan met jargon smijten. Dat is inderdaad allemaal niet zo fijn. Maar hoe dichter je bij de oorsprong van het recht komt... hoe helderder en toegankelijker het is. Maar je komt toch met rare dingen krijg je te maken zoals uh, in het strafrecht. Je kunt aangeklaagd worden dat je iets misdreven hebt op uh, maandag, althans dinsdag. Nou, dat zijn toch prachtige formuleringen. Ik begrijp nooit wat het betekent, maar het heeft wel iets mythisch in zich. Ja, Het recht is, is ergens heel mooi. Ik bedoel, het, het recht is de plek waar alles uh, bij elkaar komt. De manier waarop wij omgaan met elkaar. De, de moraal, ons, onze visie op het leven, onze cultuur, onze taal. Ik bedoel, je, je kunt heel verheven spreken over het recht en het heeft ook zeker een, een zekere schoonheid. Maar, maar tegelijk is het natuurlijk een, een, ja, een, een pool van, van conflictjes en, en belangetjes... En, en mensen die proberen om uit dat recht hun, hun eigen voordeeltje te, te, te slepen. Ja, maar het recht is niet die pool van conflicten. Die pool van conflicten die bestaat buiten het recht... en vervolgens proberen mensen dat met behulp van het recht op te lossen. Maar eh, zoals onze hoogleraar Belastingrecht altijd zei... op het moment dat je de rechter erbij haalt, dan heb je eigenlijk al eh, verloren... Je moet gewoon zorgen dat je conflicten zelf oplost. En uh, uh, het ligt niet aan het, aan het recht dat het misbruikt wordt. Daar krijgt het ook zo'n slechte naam van. Dat mensen wilden weg een wetboek openslaan... en daar een recht aan denken te ontlenen en daarmee gaan leuren. Maar als je conflict hebt, moet je zorgen dat je het oplost... Dan was er van de week in het nieuws dat, dat rechters die vinden dat ze te weinig geschoold worden in het Europese recht. En er kwam dan de reactie dat, dat jonge rechters wel degelijk vaak naar het Europees recht uh, grijpen. Maar dat oude rechters meer geneigd zijn om, om vaderlandse, uh, Nederlandse wetgeving te kiezen. Dat is eigenlijk een opmerkelijke kwestie. Want als je dan uh, naar de rechter gaat, omdat je ruzie hebt met iemand, met je telecomaanbieder of met wie dan ook. Dat je dan uh, dus maar moet hopen dat je een jonge rechter krijgt die de Europese wet neemt... en niet een oude rechter die de Europese wet niet kent. Ik bedoel, het recht is ook willekeur dus uiteindelijk. Nou, het... Sorry. Het, het is te vroeg op de ochtend. Het recht is geen willekeur, maar de toepassing... de rechtsbedeling is natuurlijk af en toe... niet helemaal zoals het zou moeten. Um, ja, dat is zo, maar dat is, dat is overal zo. Dat is... Uh, um, uh, ik ik, ik schrijf een column en ik hoor dat eigenlijk ook perfect te doen. Maar af en toe mislukt hij, dat is jammer. Maar jij ziet nog steeds dat ideaal van het recht. Ik bedoel, jij kunt nog steeds naar het recht kijken en <kijkt> zeggen van... Uh, wat een mooi systeem en, en alles, is, alles is goed geregeld. Want, want ik krijg zelf de neiging om te denken dat het recht ook een, een beetje een soort illusie is. Nou, het recht is een, is een, een functie die we hebben in de maatschappij. En... Um, Um, het recht beschermt ons tegenover de willekeur van de macht van degenen die boven ons gesteld zijn. Um, het is een manier waarop je bepaalde dingen met elkaar regelt. Dus het gaat veel meer om de idee van het recht, om het juridische denken. Um, als we het niet zouden hebben, zouden we elkaar voortdurend op het hoofd kunnen slaan. En dan zou degene die het hardste sloeg, uh, gewonnen hebben. En omdat je dat niet wilt, omdat je ook niet wilt dat je uh, onderworpen wordt... aan de willekeur van de heerser of van de regering of van de koningin... Um, heb je een, een systeem in, in het leven geroepen. Ja. <tus> um, ik, meestal sta ik pas om deze tijd op, dus vandaar dat ik nog niet helemaal op, uh, op gang ben. Um, ja, het, het, het is een manier van denken waarbij je zegt, we gaan het niet... Willekeurig, niet redeloos oplossen, maar we lossen het redelijk op... volgens regels, procedures die we met elkaar hebben afgesproken. Wat ook wil zeggen dat je um, op het moment dat je die afspraken hebt... van we hebben juridische regels, we hebben wetten... ook niet meer kunt zeggen ja, maar in mijn geval gelden ze niet. Want je hebt er al mee ingestemd dat dat de manier is... waarop de dingen oplossen. Dus het is eigenlijk uh, is het recht veel veel Tweezijdiger. Ik bedoel, het is, is tweerichtingverkeer. Het is niet iets van, van: ik moet me aan regels houden. of ik kan af en toe iemand anders aan de regel houden. Je, je, je gaat een bepaalde taal aan met elkaar. Je, je kiest voor, voor het recht als communicatiemiddel. en daarmee verplicht je je ook tot dingen. Ja, je verplicht je zeker. Het is, um, dat is ook waardoor de laatste tijd. een beetje het idee is ontstaan. dat je inderdaad je recht kunt halen. alsof het ergens te koop is. Maar het is deels ook een verplichting. Je kunt er niet meer onderuit toe te zeggen... ja, maar ik mag nu wel even 160 rijden... of ik mag nu wel um, um, uh, dingen van mijn werkgever, mijn huis nemen... die eigenlijk niet van mij zijn, omdat voor mij die regels niet gelden. Nee, je hebt je verplicht op het rechtssysteem. Dat recht beschermt je tegen de macht en de willekeur van anderen. Maar dat wil ook zeggen dat je uh, jezelf ook uh, aan die regels moet houden. En dat is eigenlijk wel een mooie deal. Dat heeft toch weer iets te maken met die moraal dus uiteindelijk? Nou ja, de, de, de, de grondslag van de moraal heeft daar ook mee te maken. Over het algemeen, er zijn twee basisvragen in de ethiek. Waarom moeten we moreel zijn? Waarom moeten we een moreel systeem hebben? Waarom moeten we ons moreel gedragen? Eigenlijk snapt iedereen dat wel... Van ja, dat, dat is handig, anders kom je chaos terecht. Dat is gewoon een belang. Dat is, bedoelt, dat is niet echt iets heel verhevens, maar het is gewoon van als ik me moreel gedraag doet die andere token, dan is de, de kans dat we heel uit de dag doorkomen groter. Ja, maar gewoon een belang. Dat klinkt een beetje barinerend... Dat is de manier waarop een samenleving kan uh, draaien. Um, anders dan uh, loopt dat helemaal in de soep. Dus het is inderdaad reuze handig en dat sna snappen de meeste mensen ook wel. De tweede basisvraag is waarom moet ik? dan moreel zijn. Kijk, en daar wordt het alweer iets lastiger. Zowel wetenschappelijk kun je dat moeilijker beredeneren. En in de sense benadering denken mensen ook al gauw van... nou, die anderen moeten wel moreel zijn, maar ik kan me nu wel permitteren... om er even tussendoor te fietsen. Um, en het is heel lastig om uit te leggen waarom je dat niet zou moeten doen... dat er tussendoor fietsen, maar zelf ook moreel moet zijn. Eigenlijk krijg je dat nooit precies wetenschappelijk bewezen. Um, en dat is de grootste worsteling van de, van de ethiek en de, van de maar moraal. Maar uiteindelijk, als het een soort afspraak is... dan betekent dat dat als wanneer uh, een groep mensen ophoudt met moreel te zijn... dat die andere groep dat ook zal doen. En dan meen ik een beetje misschien te ontdekken waarom jij je zo kwaad maakt... over uh, een, een overheid die zich niet aan zijn eigen normen houdt. En die, die bijvoorbeeld een affaire spijker zo lang laat lopen. Dat, dat is dus uiteindelijk omdat je bang bent dat dat systeem gewoon in elkaar klettert. Ja, hoor. Het, als de overheid dit soort dingen niet op orde heeft. dat is een hele belangrijke steen die je ergens uit de muur trekt. En uh, als je net te veel van dit soort stenen eruit trekt. dan gaat die muur komt straks heel hard naar beneden. Het is uh, erg onverstandig. Je zegt uh, dat je normaal rond deze tijd opstaat. Het lijkt me een hele mooie tijd nou, om op te is, staan. Het is, het iets is overdreven, maar... het, is, het is acht voor tien. Dat nou, lijkt me een keurige tijd. Wat doe je dan normaal als eerste? Nou, ik sta om, om iets over negen op. Uh, ik lees de krant, uh, ontbijt met de krant en bedenk dan uh, de argumentatielijn voor de hele dag. Want eigenlijk schrijf ik vrijwel iedere dag. En dan wil ik morgens even uh, bedenken hoe, de, hoe, de, hoe het betooglijn in elkaar zit. En, uh, en dan begin ik uh, tien uur. En lezen doe je dat ook veel? Nou, het wisselt een beetje af. Als je te veel schrijft, dan lees je te weinig. Als je te veel, te veel leest, dan schrijf je te weinig. Dus ik moet nu weer heel erg gaan lezen om bij te lezen. En s'avonds gaat het gewoon door? Tot hoe, laat, tot hoe laat werk je? Nou, ik werk eigenlijk nooit later dan tien uur, want dan uh, krijg ik uh, slaapproblemen. Maar dan heb je dus al met al, als je van tien tot tien werkt en, en, en alles nou, thuis doet zijn. Nou, tussendoor natuurlijk nog boodschappen doen en eten en misschien nog een keer stofzuigen zagen of zo. Maar dat, ik, ik vraag dit uh, ook een beetje... ik bedoel, privacy is een groot ding, dat hadden we al gezegd... maar ook een beetje omdat het me fascineert... dat je drie studies doet, uh, gepromoveerd bent... in eigenlijk nog een iets ander vakgebied... dat je je bezig gaat met literatuur, met, met actualiteit. Met, dat, zijn, dat zijn ontzettend veel uh, ballen om in de lucht te houden. En om, om in al die vakken ook nog wel echt iets gedaan te krijgen. Dan, dan, dan moet een dag toch wel... elke dag moet een week in zich hebben om dat rond te krijgen. Ja, dat, dat bij te houden wordt lastiger ja. en ik word... Er komen zoveel vragen op me af... voor meest idiote vakgebieden... dat ik dat nu moet beginnen dat af te houden. Want ik kan niet op twintig vakgebieden... Uh, een beetje up-to-date blijven. Dus ik zal iets moet meer moeten gaan beperken... En, uh, en, en thema's gaan kiezen. Maar wat is, wat is hetgeen jou drijft om, om zoveel vakken te kiezen... en, en om, om zoveel dingen te doen, en ook drie studies... en promoveren, en columns, en literatuur... en om al die dingen te willen doen, wat is dat? Nou, het t is, t is leuk. En ik ben sommige dingen zo verschrikkelijk slecht. Ik ben heel slecht in sport. Ik kan eigenlijk niet dansen, wat ik wel heel erg graag had gewild. En, uh, is dat vioolspalen ooit nog iets geworden? Nou, om diezelfde reden, mijn motoriek is enigszins uh, gestoord geraakt... door een, uh, een, een wat heftige bevalling. Um, er zijn heel veel dingen die ik zou willen doen die ik eigenlijk niet kan. Althans, niet, niet goed kan. En uh, ja, als je dan niet, niet veel aan sport kunt gaan doen... dan zit je thuis en wat moet je thuis doen? Nou, dan, dan, dan lees je maar weer eens een boek. Dus, uh, en, en het interesseert me ook heel erg. Vooral de analogieën tussen... tussen uh, ik ben nooit zo geïnteresseerd in een specialisme... maar in het fenomeen dat het probleem wat zich voordoet in de ene uh, discipline... en een heel andere discipline op diezelfde manier opkomt. En dan denk ik, weten ze dat eigenlijk wel van elkaar? En dat is mijn taak om ze dat dan aan elkaar te vertellen. Ja, maar zou je uiteindelijk alle disciplines je eigen moeten maken? Dat, dat, dat is onbegonnen werk. Ja, dat, dat kan dus ook niet. Um, en uh, ik probeer dat tegenwoordig ook, ook wel duidelijk te maken... dat ik... Uh, of toe vragen voor essays over dingen waarvan ik denk... ja, maar die, hier weet ik nou echt niet iets, niets vanaf. En een, een, een moeilijke bevalling gehad? Wil dat zeggen dat je ook nog uh, kinderen daarbij hebt? Nee, nee, andersom. Mijn moeder had een moeilijke bevalling. Oh, ik heb op die een, manier? Ik heb een, een, een, een, een moeilijke een klein, geboorte? een kleine tik opgelopen waardoor mijn links rechtscoördinatie het heel slecht doet. Dus oh, die een, dingen die je graag zou willen doen... Um, een lastige die, entree op deze planeet, Die, die lukken dan niet. Ja, het stelt niet zo heel veel voor, maar ik heb ook wat, wat, wat last van mijn ogen daardoor. En, en, en, nou ja, goed, ik geloof anders dan zou je gaan zweefvliegen. Of, maar daar moet ik niet aan beginnen. Dat is gevaarlijk. Dus die kant is, is gelukkig al uh, afgesloten. Is het dan misschien ook compensatie om, om drie studies te willen gaan doen? Of ben ik nou aan het psychologiseren, wat helemaal niet mijn vak is? Nou, nee. Nee, want ik... Nee. Leid ik daar erg onder. Ik ben... Op school wel altijd de slechte in gymnastiek geweest op een gevoelige leeftijd. Maar ik geloof niet dat dat nou de reden was om, om met, meteen voor twee studies in te schrijven. Uh, compensatie, ik weet het niet. Het is, het is wel nieuwsgierigheid. Ik, uh, over het algemeen interesseren de dingen me wel. Ja. Maar ik raak niet gespecialiseerd worden, dus stel je er niet te veel voor voor. Het is niet zo dat ik alle... De geschiedenis van de filosofie bijvoorbeeld uit mijn zakken komt rollen als je mij op de kop houdt. Um. Hoe oud was je toen, je, toen het paardenembryootje uh, de kop opstak voor het eerst? Um. Het schrijverschap. Dat weet ik niet. Ik heb nooit in schoolkanten geschreven, dat soort dingen. Ik heb wel altijd geschreven, maar dat, dat had nooit. Ik kan me wel herinneren dat ik op de middelbare school. Ik bedoel, meer zei, een leeftijd. Zei nee. dat ik schrijver wilde. Nee, dat ik een boek wilde schrijven. Ik weet het altijd al geweest, dus. Een beetje. Um, nou, ik, ik, ik houd niet zo van het idee dat je een schrijver bent. Je schrijft boeken, dat is wat anders. U hoorde Marjolein Februari in wat het eerste uur zou zijn... van een marathon-interview van maar liefst drie hele uren. Pieter van der Wielen was in gesprek met haar en dat was in 2008. Anno, nu zou ik hem moeten zeggen. Dit interview werd namelijk inderdaad eerder uitgezonden in de zomer van 2008. Sinds 2012 gaat Marjolein door het leven als man en heet Maxime Februari. Dit jaar verschijnt bij Promethuis Maakbare Man van Maxime Februari. En hij wordt op dinsdag. 12 maart in de Rode Hoed door Isolde Hallensleben bevraagd. Over oordelen, vooroordelen en misverstanden over mannen, vrouwen... lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Naar aanleiding van het verschijnen van dat nieuwe boek Maakbare Man. Het tweede en derde uur van dit marathoninterview... met toen nog Marjolein en nu dus Maxime... kunt u vinden op vpro.nl slash programma marathoninterview... souffle un hiver glacé que fait-elle cachée par un grand foulard de soie à peine si l'on aperçoit la forme de son visage la ville est un désert blanc qu'elle traverse comme une ombre irréelle qui est cette femme qui marche dans les rues qui est-elle à quel rendez-vous d'amour mystérieux De sous-un porche, et lentement prend l'escalier. Où va-t-elle? Une porte s'est ouverte, elle est entrée sans frapper. Devant elle, sur un grand lit, un homme est couché, Il lui a dit: Je t'attendais. Ma cruelle, dans la chambre où rien ne bouge, elle a tiré les rideaux. Sur un coussin de soie rouge, elle a posé son manteau. Belle, comme une épousée, dans sa longue robe blanche, en dentelle, elle, elle s'épanche sur lui qui semblait émerveillé. Que dit-elle? Elle a repris l'escalier, elle est ressentie dans. Celle qui vient sans qu'on l'appelle La fidèle C'est l'épouse de la C'est Celle qui vient lorsque l'on pleure La cruelle c'est la mort La mort qui marche dans les rues Mais vis-toi, referme bien tes fenêtres Que jamais elle ne pénètre chez toi Cette femme c'est la mort volslagen bewonderaar van Barbara. Zo omschrijft Maxime Februari zijn adoratie voor Barbara. Dit was een van zijn favoriete l'amour. Mooie melancholie zoals de Fransen dat zo feilloos beheersen. Dit is Radio 1. U luistert naar VPRO's Woord. Vragen en opmerkingen over Woord, die kunt u mailen naar woord. Ambachtelijk brieven schrijven, dat kan ook, of kaartjes. Naar VPRO ter attentie van Woord, postbus 11. 1200 JC in Hilversum. En via onze Facebookpagina kunt u een en ander terugluisteren. En daar kunt u zich overigens ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling van het programma. Het adres is facebook.com woord.nl. Het is um, ja, zo'n beetje één minuut voor vier. Dat betekent uh, dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder. In het volgende uur DNA, ofwel, nu gaan we het krijgen... desoxyribonucleïnezuur. Kortom, gewoon wakker blijven. Tot zo.